Dit is Jeroen Chapkuma met het NOS Journaal. De Cossé gaat onderzoek doen naar het ongeluk van gisteravond... met een Apache-helikopter bij Cudemborg. Bekeken wordt of er verwijtbare fouten zijn gemaakt. De helikopter vloog tegen een bliksemdraad van een hoogspanningsmast. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat het ongeluk onderzoeken. Medewerkers praten eerst met betrokkenen... en bepalen dan of er extra onderzoek nodig is. De helikopter staat nog in het weiland waar de noodlanding werd gemaakt. Door het ongeluk viel de elektriciteit in de wijde omgeving uit... maar aan het begin van de nacht had iedereen weer stroom. Ook in Nederland wordt nepnieuws verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden. Dat nepnieuws komt vooral vanuit Rusland, schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer. Volgens Ollongren is met nepnieuws geprobeerd de Kamerverkiezingen te beïnvloeden. Ook was er een site waarop foute informatie stond over MH17. Ollongren wilde om de tafel met media en technologiebedrijven... om dit soort praktijken te voorkomen. Er zijn grote verschillen tussen scholen bij de doorstroming van het VMBO naar de HAVO. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Op sommige scholen stroomt de helft of zelfs driekwart door vanaf het VMBO. Maar er zijn ook tientallen scholen waar niet één leerling naar de HAVO gaat. Verreweg de meeste VMBO'ers gaan na de middelbare school door naar het MBO, gemiddeld 80%. 16% gaat verder op de HAVO. De Tweede Kamer vindt al langer dat veel scholen doorstromen naar de HAVO te moeilijk maken. Het aantal mensen dat zich met een sportblessure melden bij de spoedeisende hulp is vorig jaar licht gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal kwamen er ruim 120.000 mensen bij de spoedeisende hulp. Dat er minder mensen naar de spoedeisende hulp gaan, komt omdat ze vaker met kleine blessures naar de huisarts gaan. In het centrum van Edam heeft een zeer grote brand gewoed. Het vuur brak gisteravond uit in een snackbar en sloeg in de uren daarna over naar een woning ernaast. Rond half zes was het vuur onder controle. Het weer, de bewolking en toe en soms valt wat lichte regen. In het Zuidoosten schijnt eerst nog de zon, het wordt 8 tot 11 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen. Dit was het en ons ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertragingen op de A2 Utrecht en Bos tussen Beesten en de Afritkerk Driel na een ongeluk. Op de A8 Zaandam Amsterdam een ongeluk bij Knoop in Zaandam, file vanaf Westzaan. Op de A12 Arnhem-Utrecht, 40 minuten vertraging tussen Venenda en Driebergen. Alle rijstrokken zijn daar weer open. A16 Rotterdam-Breda, na een voor Knoopend Ridderkerk, 6 kilometer. Er is één rijstrook dicht. Op de A27 Almere-Utrecht, nog 10 kilometer tussen Eemnes en Beeldhoven. En op de A28 Amersfoort-Utrecht, een kapotte vrachtwagen bij Utrecht-Uithof. Vanaf Maarne 11 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 You better look your best, man. Now lightning strikes at eight.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 Yo!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 It's time to know just how I really feel Cause I can't let you go